Café Libertaria met op dit moment Joshi, uh, Rick en ik, Johan. En uh, ja, laten we beginnen gelijk met uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Goud, dat meten we altijd in uh, dollars per troy ounce. Mm -hmm. uh, en die staat nu op 1565,20. Mm -hmm. uh, en ik vergelijk dat eventjes met, uh, met ongeveer een jaar geleden. Dan dus zie je dat oh, zo langzamerhand is dat een beetje aan het stijgen. Is dat nu iets van 200 dollar hoger dan. Uh, Vorig jaar rond deze tijd. En hij heeft meer en, met de koers uh, van de dollar te maken, natuurlijk, dan met het goud. Hè? Ja, ja, ja. En even kijken. Ja, Josie, jij weet vast wel hoe de Bitcoin het gedaan heeft. En eventueel nog andere crypto. Nou, het was die, weer een uh, spektakel deze week op de markt. 10.000 dollar? 10.000 dollar? De, de 10.000 en eroverheen. Op het moment uh, oh. 10,3, 10.4. Uh, maar er zijn een aantal munten die toch wel behoorlijke stijgingen hebben laten zien deze week. Er was bijvoorbeeld een ARK. Die eventjes uh, bijna verdubbelde in 10 minuten tijd, dat is inmiddels weer een oh. beetje gecorrigeerd. En uh, Ethereum die aan een oude break lijkt te zijn begonnen. Dus uh, mm. veel beweging uh, op het moment. Ik zal hem ook eventjes erbij pakken. In euro's doen wij hem altijd, mm -hmm. 9.500 euro per ah, okay. bitcoin. Ja, dus in, uh, in euro's staat hij er nog onder. Ja. ja. Ja, Dat ik zal even laten de zien uh, de webcam, dan kunnen mensen het even zien. Hij maakt echt een lijntje van de ene ho hoek helemaal naar de andere hoek. <laughs> en tussenin ja. een kleine Bart Simpson. Maar uh, <laughs> ja. <laughs> reverse Bart Simpson is het dan uh, Reverse Bart, Bart Simpson, inderdaad. Uh, ja. ja. Maar uh, ja, dan nog de, de, de Maroane-index. En uh, die maakt precies een, een lijntje de tegenovergestelde richting op. Helemaal van de, de linker bovenhoek naar de rechter onderhoek. Ja, ja, ze ook helemaal, ja, ja, helemaal naar beneden. Hè? We ja. moeten eigenlijk de Psychedelica-index nou gaan volgen, Johan. Want ik denk okay. dat je daar binnenkort een uitbreking kan verwachten. Want ik <laughs> zie allemaal nieuwsberichten uh -huh. dat ze binnenkort uh, de, de paddenstoelen ook gaan legaliseren. Dus ja, ah. ik denk dat als, als je nou goed je winst hebt genomen vanuit de marihuana index dan zou ik nou. Uh, ik weet niet of die bestaat. Ik zal wel eens kijken. Oh, vast wel, ja. Ja, in ieder geval, de, de Marouane-index staat op 98,50. Ja. We hebben nog de staatsschotmeter, die staat op 391,6 miljard in het rood. En jij had ook weer een nieuw lijstje gevonden, hè Rick? Ja, ik dacht, we hebben het zo vaak over, uh, over dat inflatie eigenlijk gewoon een verkapte vorm van belasting is. Ik dacht, ik ga die inflatie er nou eens bij pakken. Ja. Uh, ik krijg, ik krijg ze ook nog een berichtje over, hè. En dus daarom is dit ook wel interessant om te bekijken. Uh, als je nou namelijk kijkt uh, naar de inflatie over de, de meest recente maand, zeg maar. Dus van uh, waar ze het over gemeten hebben. Dus tussen december 2019 en januari 2020. Mm -hmm. uh, was er eigenlijk deflatie van uh, min 0,8%. Oh, en je okay. komt daar natuurlijk doordat uh, dat die lonen dan weer gestegen zijn. Mm -hmm. en, uh, en dan kunnen mensen dat allemaal weer beter betalen. Het dat is, dat is natuurlijk in verhouding allemaal. Uh, maar als je het over een heel jaar bekijkt. Uh, dan zit het eigenlijk uh, dik boven de 2%. Uh, dus, dus ja, uh, uiteindelijk komen we er wel weer aan dat, uh, dat al die uh, loonstijgingen, omdat daar hebben we het eigenlijk over, hè, de hoogste loonstijgingen in jaren, die prijzen die stijgen veel minder oh, hard, dat is nu het bericht op de NOS. Yeah. Oh, maar er komt wat binnen, kom er binnen, Kom wat binnen. Just like you are, EM. Just like you are, EM. Oké, die komt van Jossi geloof ik. Ja, ik had een beetje verkeerde timing vandaag, excuus. <laughs> Oké, okay. maar goed, Rick, ga verder. <laughs> nou, dat is een bericht op de NOS, hè, dat er een hoogste loonstijging is sinds jaren, maar dat die prijzen eigenlijk veel minder hard stijgen. Maar dat telden we een paar uitzendingen terug natuurlijk ook met Kim Winkelaar over, dat ze die prijsstijgingen niet volgen vanzelf. Want als de lonen stijgen, dan moeten, moeten bedrijven op een gegeven moment toch ergens dat geld vandaan halen om die lonen te betalen. Nou, dat wordt over het algemeen gewoon doorberekend aan de klant. Dus dat zullen we vanzelf weer terug gaan zien. Dat duurt nog een paar maanden en dan zie je dat weer terug in de prijs ook. En dan gaan mensen weer om nieuwe loonstijgingen vragen. Het ja, komt ook nog maar... wel eens voor dat ja? zulke cijfers uh, dan achteraf nog worden bijgesteld. Hè? En dan komen ze dus eerst uit en dan hebben ze een, een bepaalde nieuwswaarde. Dan vermeldt iedereen het en dan drie maanden later goh, wordt het toch nog iets wat aangepast. Dus ja. Ja, ja. Dat is natuurlijk niet spectaculair, hè? dus dat gaan ze dan weer niet brengen. Nee, dat is dan minder nieuwswaardig, maar dat is dan, nou ja, het zou kunnen dat omdat het er nu goed uitziet, dat ze even zo'n nieuwsbericht nodig hebben. En dat kunnen ja. ze dan achteraf alsnog gewoon goed terugbrengen, weet je wel. Dus, ja, het kan altijd worden aangepast een beetje. Een ja. rekenfoutje gemaakt, zeggen ze dan daar. Mm -hmm. Daar kan altijd mee gegoogeld worden, ja. Ja, een beetje goochelen. Uh, ja, precies. Maar uh, goed, ja, we hadden nog allerlei nieuwsberichten en uh, ja, uh, laten we beginnen met de, de eerste. Uh, het heeft ook een beetje met de lonen te maken, uh, hogere loonstijging in jaren, prijzen stijgen veel minder hard. Nou, we hadden het daar natuurlijk over, hè? Het, uh, dat is precies dat bericht, uh, er dus het is een groot voordeel voor werkenden en het, de, het verhaal is dan, ja maar er zijn nu geen belastingstijgingen geweest uh, die ervoor zorgen dat de prijzen gaan stijgen, dus daarom blijven die prijzen nu zo ongeveer gelijk. Maar de, Kom je dus op dat verhaal waar ik net over had, uiteindelijk moeten die bedrijven wel ergens die lonen van betalen. Dus het maakt niet mm -hmm. zo gek vooruit waardoor ze stijgen, maar die prijzen gaan daarmee omhoog. Daar kun je gewoon op wachten. Ja, je had er nog. een... Oké, nou ja. Hul ja, je nog, nog verder iets over wilde zeggen? Nou ja, dat zei ik net hebben. Die, die, die prijsspiraal die hangt daar gewoon aan vast. Dus dit, mm -hmm. uh, dit is altijd gewoon wachten tot het gebeurt. Ja. <laughs> en uh, ja, je kunt wel net doen alsof we nu ineens een van de soort. Uh, Magisch tafereel zal plaatsvinden dat de lonen wel stijgen en de prijzen niet, maar dat is gewoon niet hoe economie werkt. Ja, maar eh, natuurlijk de politie wil ook eh, graag voor Messias spelen. Hè. Dus ze willen er altijd weer als dan op een gegeven moment eh, die, die salarissen maar niet stijgen en eh, de rest wel. Dan uh, is dat heel mooi voor een uh, politicus om te zeggen, hey, ja maar als, ik, als jullie op mij gaan stemmen, dan ga ik zorgen dat de minimumloon omhoog gaat. En uh, ook de andere salaris omhoog. En uh, noem maar op, weet je wel. En de leraren uh, ja. krijgen weer extra doe erbij. Ja, er zit ja. natuurlijk een, nog een ander, ander motief daarachter. En ik weet niet of het een bewust motief is. Maar de, op het moment dat er veel inflatie is, dan, uh, dan daalt de werkelijke waarde van de staatsschuld ook. Ze dus hebben ze daar minder last ja. van. Dat speelt altijd op de achtergrond mee. Uh, uh, uh. En er zijn ook heel veel, heel veel grote bedrijven die allerlei schulden hebben. Het nodigt ook uit om schulden te maken. We hadden dat uh, uh. geloof ik vorige uitzending ook al dat uh, de ECB de rente naar 0% gooide... en dat uh, grootbanken een boete krijgen als, uh, als ze te veel geld op hun rekeningen uh, laten staan. Dus mm. dat zou dan ook bedrijven moeten stimuleren om te investeren... en om schulden te maken om leningen af te sluiten... Dus die motivatie zit er op de achtergrond ook altijd achter. Je ziet dat ook okay. veel gebeuren en doord, daardoor zie je de, de, de aandelen vaak stijgen. Dan gaan ze geld lenen om aandelen te, van zichzelf te kopen. ja. Ik had laatst, um, want er komt mijn werk zo'n een zo hele discussie, de, de, de leraar gingen toen staken. Hè? En uh, ja, dat was zo'n discussie van ja, ja, maar ik snap ook die leraren wel. En, en, en het is ze worden al, ze hebben het al zo druk en ze worden zo onderbetaald. Ik had zoiets van, ik zei ook van, uh, joh, waarom gaan die met z'n allen gewoon uh, protesteren voor, um, voor meer uh, defla deflatie? Zodat er meer uh, euro's vernietigd worden ofzo, zodat er uh, de, de euro wat meer waard wordt. Maar ja, dat uh, ging er bij hun niet in. Nee, dat, uh, op de een of andere reden is dat, is dat heel slecht voor de economie of zo, deflatie. Ja, dat werkt volgens mij ja. alleen maar zo als je veel schulden hebt, dan is het slecht voor de economie. Ja, ja. Nou, dat is Ik zo... inderdaad een veronderstelling die dan veel wordt gedaan. Maar bijvoorbeeld deze telefoons, een jaar later kosten ze de helft. Maar iedereen staat er voor in de rij als ze uitkomen. Dus ja, ja. helemaal, dat het is, het, het, het, het is dan weer één businessmodel. Maar uh, ja. Mensen moeten toch eten, hè? Ze gaan, het is allemaal leuk, je kan praten over deflatie, inflatie, mensen moeten het geld gaan gebruiken. En mm -hmm. als je deflatie hebt, ja, dan de, het nodigt het wat minder uit om te consumeren dan wanneer er inflatie is. Dat is zeker zo, zeg maar of dat het mm -hmm. een slecht iets is, ja. Mm -hmm. Ja, maar we hadden nog, uh, nog een leuk bericht hier uh, liggen. Um, klimaatcrisis leidt tot, nee serieus, <laughs> Meer geweld tegen vrouwen en meisjes. Ja, dit, even, een, dit moet even uitgelegd worden. Ja, dit moet, nee, dan moet je even ontrafelen, dit hele verhaal. Dit is een ingewikkeld verhaal. Het is nu.nl, Ja, het is nu.nl. We casus geschetst. Op nu.nl. Ja, ja, ja, dat klopt. klopt. Uh, nou, wat, wat het verhaal is, is doordat, uh, doordat het nu zo, uh, zo droog is en er zo, uh, zoveel dieren doodgaan. Uh, ...moeten die vrouwen dus veel verder, uh, verder reizen om, uh, om nog voedsel te vinden... ...en om hout te sprokkelen en om water te halen, weet je wel? En omdat die afstand die ze moeten afleggen groter is... ...lopen ze meer kans om, uh, om verkracht te worden. Oh, oké. Okay. Dus dat dus, is... Dus, ja, de man, kan, de, kan de man dan niet gewoon even gaan zoeken of zo? Of zit hij lekker in zijn hangmat of zo? Nou, dat andersom gebeurt dat dus ook wel. Dat staat ook in dit verhaal in West-Kenia is dat... Uh, zijn de mannen juist de vissers. En die ruilen dan die vis voor seks met de vrouw. Dus dat staat er ook in. Uh, en die verkopen daardoor liever vis aan vrouwen. Waardoor die vrouwen dan weer kwetsbaarder zijn voor HIV en AIDS. Dus het is ook een beetje een, uh, een dubbel verhaal. Dus, dus ze spreken zichzelf eigenlijk een beetje tegen. Oh, ja, ja. Het is nu... Je mag dus daar ook niet op reageren. Of je mag in die reactie niet zeggen dat het uh, niet door de klimaatcrisis komt. Want dan word je meteen van het programma verwijderd. Want je mag... <laughs> <laughs> sinds een paar maanden daar, uh, is daar strenge censuur. Ja, is dit ja. ook zoiets zo als dat je, dat je de holocaust niet mag ontkennen? Dan gaat het een beetje, die kant gaat een nou, beetje nou, op. Nee, ik, ik, ik weet niet of het nog steeds onder oh. de artikel staat, staat. Hoor ik holocaust? Ja, zeker. Is het al een Godwin? Of, uh... Ja hoor. Hij <laughs> <Ja, je laughs> wil okay. het wel heel graag hoor. We hadden het al okay. verspeld, hij zou eraan komen. Ja, goed, goed, goed. Daar komt ie hoor, daar komt ie. <tie> Oké. Nee goed, ja. Um, hebben jullie nog verder iets aan toe te voegen? Nee, ik. ik kijk, de, uh, als je een wetenschappelijke opleiding hebt gedaan, hè, dan weet je dat de wetenschappelijke methode gewoon niet zo werkt, dat, uh, dat als je verschillende verschijnselen op hetzelfde moment ziet gebeuren, of, of op hetzelfde moment ziet groeien of dalen, dat er dan per se een oorzakelijk verband is. Het kan wel op hetzelfde moment gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat het een het ander veroorzaakt. Uh -huh. Dus er kunnen allerlei andere redenen weer voor zijn waarom dit nu wel op dit moment gebeurt of juist niet. En dat is ook nog maar de vraag of dit uh, of nu precies helemaal door klimaatverandering komt. Nou ja. Mm -hmm. ja. het, het, doet, het doet ook een beetje zo ver, vermoeden, weet je... dat de, als je nu er maar voor zou zorgen dat het klimaat minder verandert... dat dan al dit soort dingen niet meer gebeurt. Maar het is ook gewoon een soort autonome ontwikkeling die er plaatsvindt. Hè? De cult culturen mm -hmm. die ontwikkelen zich ook uh, onafhankelijk van het klimaat. Mm -hmm. Het heeft ook met allerlei andere zaken te maken, zoals interne economie en zo. Nee, ja, goed. Um, gaan we nog even verder. Uh, wat hadden wij nog meer voor berichten? Ah, hier komen wij mevrouw Schouten... Uh, zo zijn de stikstofspelregels van uh, Carola Schouten. Nou, ik ben benieuwd. Wat, hoe zijn de, de stikstofspelregels? Uh, nou ja, de spelregels zijn redelijk duidelijk. Zij wil dat zoveel mogelijk naar beneden hebben, al die stikstofuitstoot. Uh, en dat voorstel dat ligt er natuurlijk nog steeds om uh, de maximumsnelheid terug te brengen tot, uh, tot 100 km per uur. Dat gaat als het goed is per, uh, per maart in, hè? dus dat duurt niet zo lang meer. Mm -hmm. En dat besluit gaan ze volgens mij ook niet terugdraaien. Uh, en er was natuurlijk al, het was natuurlijk al zo dat boeren andere voer gingen geven aan hun vee. Daar hebben we het eerder over gehad. Dat was zo succesvol dat eigenlijk die terugdraaiing naar uh, 100 km per uur helemaal niet meer nodig zou zijn. Maar goed, dat gaat toch, toch gebeuren. Uh, dit is de volgende stap in het hele verhaal. Waarbij, uh, waarbij Carole Schouten uh, allerlei boeren die, uh, die hun bedrijf wel willen verkopen dan gaat uitkopen. Dus er wordt met belastinggeld worden boeren uitgekocht. Dus die slaan er lekker een slaatje uit. Hè? Met name in, in Brabant hebben we het eerder ook wel over gehad. Die verkopen dan een varkenshouderij ofzo. En op die manier kan, uh, kan de Rijksoverheid dan aan haar doelstellingen voldoen. En die boeren die houden lekker wat geld dan over en belasting betalen, die, uh, die mag uh, de portemonnee trekken. Hm. Dat zijn de, de spelregels van Carole Schouten rond op stikstof. Hm. Oké, okay, en we hebben niet eens kunnen kiezen hè, voor die, uh, die spelregels. Dat is gewoon uh, pas heeft ze bepaald en uh, ja, we moeten ons allemaal uh, aan, aan zien te houden. Uh, ik, ik refereer weer even aan uh, Hans Wiegel, die we een paar uitzendingen geleden ook, uh, waar we het ook over hebben gehad... Die zei altijd: mensen mogen eens in de vier jaar stemmen en daarna moeten ze hun mond houden. <lacht> ja, dus dat is een beetje hoe dit werkt. Hè? Je hebt er zelf Dat zeg ik ook altijd. Als ja. je gaat stemmen, dan ben je ermee akkoord. Dan geef je je stem aan iemand anders. Dus, ja. Ja. ja. Ja, over stemmen gesproken. Ik, uh, dat kan ik nu nog even melden. J jullie weten het al natuurlijk, maar de luisteraar nog niet. We hebben, als het goed is, uh, volgende maand uh, Furman Supreme. Ja, dat is helemaal te gek natuurlijk. Hè. De man met de laatste op zijn ja. hoofd, presidentskandidaat voor de LP in de Verenigde Staten. Ja, ja. En we, we hebben voor de lol al eventjes wat uh, filmpjes zitten bekijken... ...van interviews die hij gegeven heeft in de Verenigde Staten. Dus dat wordt een uh, dolkomische uitzending. Ja, ja, ja. Ook daar kun je voor kiezen, hè? Ja. Compliment <laughs> ja. naar jou dan maar, Johan. Dat je dan zo loopt te vissen. Ja. Um, goed, ja, dan scroll ik nog even. Want de, ja, de Carola we verder weinig te zeggen natuurlijk. Ja, er zijn allerlei mensen die vinden daar natuurlijk wat van. Hè? Dus het landbouwcollectief is er niet blij mee dat die 350 miljoen naar die opkoop gaat. En die spreken van een peperdure maatregel. en Milieudefensie vindt het dan weer veel te weinig. Dus er zijn allerlei clubjes die weer vinden dat het overheidsgeld anders verdeeld moet worden. Ja, dat krijg je als je via de overheid geld gaat verdelen. Dan willen mm -hmm. mensen altijd zichzelf op de voorgrond stellen. Zo gaat dat. Ja, ja, ja. Het is hun moment. Ja, natuurlijk. Ja, we ja. ja. uiteraard willen ook na, uh, naast uh, Furman Supreme ook graag een andere kandidaat bij ons in de uitzending uh, hebben. En ik heb al een mailtje eruit gegooid naar deze man. Mm -hmm. En in, hopelijk krijg ik net zo snel... Uh, tenminste, uh, nee, dat zal me niet lukken. Ik heb het gelijk gedaan met als Furman. Dus Furman mm -hmm. gooide met, al meteen een uh, reactie. Maar... Uh, deze nog niet, dus die, uh, dat zal nog komen. Waarschijnlijk heeft hij heel veel interview uh, liggen. Dat ik is ik Jacob Hornberger. ja mm -hmm. Jacob Hornberger. De favoriet van het Missies Instituut, zeg maar. Maar die had ook een mening hè, over klimaat? Ja, nou heeft ja, vooral over, uh, ja, over het klimaat, dus over het milieu, maar ik neem aan ook over, over de natuur. Hè. Dat is eigenlijk een klassiek libe libertarisch standpunt. Dat uh, private eigenaren eigenlijk de beste beheerders zijn van, uh, van de natuur en het milieu. En dat is ook niet zo rare gedachte, want die, uh, die hebben daar persoonlijk belang bij dat dat allemaal in uh, goede staat blijft. En dat is ja. een grote nadeel van als je de overheid dat laat beheren, zoals je nu dus ook weer ziet met Corolla Schouten. Er worden allerlei boeren uitgekocht, uh, dus dat geld is straks op. Uh, en dat kan er niet aan andere dingen besteed worden. Dus ook bijvoorbeeld niet aan het uh, aan de, in goede staat houden van de natuur. Wat je natuurlijk ook gewoon beter in Nederland aan private eigenaren over kunt laten. Er zijn mm. ook organisaties die dat al doen in Nederland. Hè, dus hoeft de overheid zich helemaal niet meer bezig te houden. Maar uh, Jacob Hornberger die, die stelt dat nu dus ook weer. Dat is één van de standpunten in een heel rijtje van, van goede degelijke libertarische standpunten die hij al heeft geuit de afgelopen tijd. Dus uh, inhoudelijk vind ik hem een hele goede kandidaat. En ik zag hem in, de, in dat interview ook. En ik dacht, nou hij heeft zo'n mooie, mooie rustige praten voor de camera. Hij wist ook prima waar hij het over had. Het enige wat ik net even met jou voor de uitzending. Dat hij eigenlijk veel libertarische kandidaten, En jij zou meeste Amerikanen hebben dat. Dat ze weinig kennis hebben van, van buitenlandse politiek en buitenlandse perikelen. Hij wist bijvoorbeeld niet namen van, uh, van plaatsen in Afghanistan. Dat soort dingen waar. Waar nou, nu Amerikaanse ja. soldaten zitten. Waarschijnlijk maakt dat maakt het Amerikanen ook niet zo bijzonder veel uit waar al die mensen zitten, zolang ze er maar wegkomen. Ja, bij, bij Gary Johnson was, die hoorde uh, iets van E-Lepo. Uh, dus A, Spatie, Leppo En ja. die had zoiets: Wat is een Eh uh. <laughs> Ja, dat was, dat was zijn crash inderdaad. Dat ging niet helemaal goed. Uh, uh, uh. Ik hoop dat dat Hornburger bespaard blijft. Maar we gaan het uh, uh, uh. zien. Uh, uh, uh. Maar over de vraag wat een Lepo is: er is, is inderdaad een Urban Dictionary. <laughs> zal ik zal hem even opzoeken. Ben <laughs> ja, benieuwd. <laughs> het is inderdaad, voor mij iemand die zich loopt af te ruk rukken bij, uh, bij horrorfilms of zoiets. <laughs> ik zat even opzoeken hoor. <laughs> Volgens mij weet je in het al joh. Ja, ik allemaal. heb het nooit een keer opgezocht. Wat was inderdaad zoiets? Uh... A thing that brings confusion in the form of a question. <laughs> ja, dat is later toegevoegd. Maar ik heb toen op het moment zelf heb ik nog even uh, Toen uh, dat het gedoe had met uh, Gary Johnson, toen stond er iets over, iemand die zich liep af te rukken bij horrorfilms. <laughs> Maar goed, het is ook iets in het, uh, in het uh, Italiaans. Hè? Lepo in het okay. Italiaans is een, uh, is een stinkend gas. Okay. Dus er uh, hangt niks positiefs Lepo. aan dat woord. Ja, <laughs> <Lepo>. <laughs> precies. Nou, hier is, hier is Lepo is mooi. Oké. Okay. Ah, okay. en, en, en voor vrouwelijk is het dan Lepa. Ja, Lepa. ja. <laughs> ja. Je uh, had er nog een klein linkje eronder. Zag ik. Uh, bij uh, Jacob Hornburger. Ja. Yeah. Oh, we gaan even kijken. Iowa een, is binnen uh... staan erbij. Zijn nou? Iowa is binnen. Ja, hij heeft hem gewonnen inderdaad. Iowa heeft hij gewonnen. Oké. Okay. Uh, Jacob Hornburger. Ja, er zijn natuurlijk ja, nog ja. zatstaten die, uh, die moeten gebeuren. Weet je, maar de, hij lijkt op zich wel best wel goed te gaan. Hij heeft ook vertrouwen in dat het in andere staten dan wel goed zal lopen. Zei hij in dat interview al. Uh, dus uh, ja, dat is goede hoop dat hij een aardig eind gaat komen. Ja, ja. Uh, ja, goed, uh, we gaan het zien. Uh? Ja, ja, ja. Geloven we er zelf in dat iemand anders dan Trump het wint? Nee, niet de presidentsverkiezingen. Het gaat meer om de, de libertarische voorverkiezingen. Ja. Ja. Voor, voor welke verkiezingen zijn we dan uiteindelijk aan het voorverkiezen dan? Nee, maar <laughs> ik zei dat eerder volgens mij ook al. Dat die, die hele deelname van de LP aan die presidentiële verkiezingen... Die heeft heel weinig te maken met de hoop dat het daadwerkelijk gaat gebeuren, maar veel meer met, uh, met gewoon die libertarische boodschap breed verspreiden. En dat gaat met hem wel lukken. Weet Hij is een hele degelijke, uh, uh, inhoudelijk sterke man. Dus het, het lijkt me, lijkt me mooi om in, uh, in presidentiële debatten tegen te komen. Ja. Yeah. Ah, de vraag is of er überhaupt nog een derde kandidaat bij mag komen. Hè. Dat, uh, degene die uh, de, de debatten organiseren, dat is al, al jaren, is dat zo. Eigenlijk sinds Ross Perot hebben ze zoiets van, uh, we willen liever geen derde kandidaat er meer bij. Mm -hmm. Weet je wel, we willen geen Ros nieuwe Ross Perot hebben. Nou, ik had so. de laatste discussie over met, uh, met, uh, met een Amerikaan. Die, uh, ja, die zei ik van, weet je, uh, we weten ook wel dat Trump niet zo'n uh, zo geschikte vent is. Maar hij is wel uh, het beste van alle kwaren die er zijn. En ik dacht, ja. dat, is toch, dat is toch heel triest als dat je conclusie is dat je maar aan dat twee partijenstelsel vast blijft hangen. Maar ja, van zijn levensdagen niet dat er een meer partijenstelsel zal komen in de Verenigde Staten natuurlijk. Ik zou niet eens weten wat daarvoor moet gebeuren om het voor elkaar te krijgen. Nee. Want die mensen zitten gewoon helemaal vast in hun denken ook. De, de, mm -hmm. zit, die, wordt zo, die hebben zo weinig. Nou, ik weet het niet, want ik ben er zelf ook nooit geweest. Maar ik, ik kan me voorstellen dat daar zo weinig nieuws van buiten de VS. Die mensen bereikt. Weet je wel. Dat klopt dat helemaal. Ja. Gesloken... Ik, ben, uh, ja. Ja. Ik ben daar verschillende keren geweest. En dat, dat is inderdaad wel het geval. En, en ook dat denken in dat de twee partijenstelsel is voor hun zo volstrekt logisch. Dat ze niet eens op de gedachte komen dat er ook een andere optie is. Ja, een ja, één partijenstelsel zoals in Noord-Korea. <laughs> ja, ja. ja, precies. Nou, maar zij hebben altijd maar de gedachte... dat ze echt wat te kiezen hebben, weet je. En ik, ik werk al jaren in de gehandicaptenzorg... en een, en een keuze uit twee opties... is dus iets wat je, wat je een zwaar verstandelijk gehandicapte aanbiedt... omdat hij dan het idee heeft dat hij kan kiezen... ...maar er eigenlijk je jij van tevoren de opties al bepaald hebt... ...zodat er nooit wat slechts uit kan komen in jouw beleving. Chocola of vanille. Precies. Ja, ho, Hoezo bleekselderijen? Bestaat dat ook nog, weet je wel? Ja, gewoon chocola vanille. Geen aardbei. Aardbei bestaat niet. Nee, precies. Maar aardbei. We, doen? we hebben altijd chocola vanille. Man. Vanille zou je krijgen. Aardbeien opsluiten, ja. En dan uh, registreren als uh, als uh, uh, stelt moeilijke vragen en uh, <laughs> opstandig gedrag. Nou, dat weet je toch? Dat hebben we het veel eerder wel eens over gehad. Er, er is gewoon een officiële categorie in de in de DSM 5 hè. Dat is het. Uh, de, hoe noem je dat nou uh, boek waar waar psychiaters in kijken om te kijken wat voor aandoening je hebt. En daar staat ook ja. de anti-autoritaire persoonlijkheidsstoornis in. Ja. Uh... Dus, dus dit valt er dan onder. Ik denk als jij gaat twijfelen aan het Amerikaanse kiesstelsel... dan uh, kun je daar best onder geschaard worden. En, uh, in Nederland zou je dan waarschijnlijk ergens een rechtelijke machtiging kunnen krijgen als je dat te ver doorvoert. Ja, het is wat dat betreft een dunne scheidslijn die er gemaakt wordt hè, bij dingen. Als je bijvoorbeeld net als ik met zo'n Lieberland meedoet. Ja, nou, mm. uh, ze proberen het. Nou ja, goed, ik zal daar niks over zeggen. Ik zal er niks over zeggen. <laughs> ja, en ja, dan ja, zie je dus ja. uiteindelijk. Heb je Hillary Clinton aan de ene kant en Trump aan de andere kant. Nou, en dan denk je uh, uh, dat je uh, een geweldige keuze kan maken. Uh -huh. Uh -huh. Ja. En de Republikeinen bestaan eigenlijk sinds uh, eind jaren 50 van de 19e eeuw. Uh, dat was toen de, een, een, een fusie van ant allerlei anti-abolitionistische bewegingen. Zeg maar. mm -hmm. Waarvan eentje ook weer een afsplitsing was van de Democraten trouwens. Hè? Dus, uh, ja. ja, een beetje vergelijkbaar met, met de VVD die, uh, die van de socialistische voorvader afstamt. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dat is nee. ook ja, iets, iets anders. Hè. Het was de vrijzinnige partij die was samengegaan met uh, de SDAP om een soort meerderheid te volgen. En dat was, uh, na de tweede, dat was voor de Tweede Wereldoorlog, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En daarna is die ene uh, vrijzinnige lid is toen weer vertrokken eigenlijk. Ah, en is okay. toen uh, de VVD begonnen. Dus op zo'n manier zat hij eigenlijk heel, heel een hele korte periode bij de, de SDAP. Ja. Ja. Maar wat betreft de Verenigde Staten, als je zeg maar zo ontzettend lang al twee partijen hebt die zo, zo groot zijn, dan wordt het ook een self-fulfilling prophecy. Die hebben een ongelooflijke kas waar ze over kunnen beschikken om reclame te maken. Ja, ja, dan moet je al wel van hele goede huizen komen waar je zoveel fondsen bij elkaar krijgt om die reclamecampagne voor elkaar te krijgen tegen dat soort grote machtsblokken. Dus dat ja. gaat waarschijnlijk ook binnen de, de komende decennia niet echt veranderen of zo. Ja, ja. Maar... Dat, kijk, het geld wat Trump vorige keer meenam is niet niks... maar was wel een stuk kleiner al... als wat het in de traditionele zin was. Eh, via daarvoor of met... Uh, nou, en, en ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat er tegenwoordig met steeds andere soorten media... ook een ander soort uh, uh, budget nodig zal zijn. Niet hetzelfde als vroeger, dan had je de... er gaven al die mediakanalen, gaven miljarden... want dan kon jij op de televisie gaan... Uh, kon je het weer teruggeven met advertenties, weet je wel. Maar tegenwoordig zijn die advertenties veel meer gespreid. Nou mm -hmm. ja, ja goed, ik, dus ik, ja. Nou, er, zit, er zit iets, uh, het gaat nu volgens mij een beetje anders dan dat het eerder ging. Hoor. Waar je eerder gewoon een bak geld er tegenaan kon smijten en dan een televisiereclame had. Want dat was ongeveer het enige medium. Samen met de krant en de radio misschien. Heb je tegenwoordig op internet dat je zo ontzettend diepgaand onderzoek hebt... naar uh, wie nu eigenlijk je kiezers zouden kunnen zijn... en hele rekenmodellen met big data waaruit je kunt... Uh, achterhalen hoe je reclame zou moeten maken. En heel dat onderzoek, dat kost ook geld. Dus dat hele vooronderzoek, daar gaat volgens mij... veel meer geld in zitten dan uh, in het... geld uitgevende advertentie zelf. Ja, dat is ook heel erg voor te zeggen. Uh. En de Trump die had natuurlijk het grote voordeel... dat hij al allerlei connecties had in die mediawereld. Dus dat, uh, dat is ook ontzettend handig. Ja, je hoeft het niet altijd in dollars te doen, hè? Ja, dat kan, kan ook sociaal zaak, kapitaal kom ik zijn. Kom maar een keer, golfen golven. <laughs> Kom er een keer golven bij me. En, en, en natuurlijk al die tegenstanders die eigenlijk reclame lopen te maken voor, uh, voor Trump. Hè. Ik bedoel, al die mensen die, uh, die helemaal uit hun dak gaan vanwege Trump. Omdat uh, ja, Trump wat gezegd heeft of, uh, over de poesie mm. of wat dan ook. Ja, dan denken mensen, nou, als, jij, als jij zo boos wordt over Trump, dan moet hij wel heel erg goed zijn. Ik ga op hem stemmen. Mm. <laughs> Ja. Nee, maar goed, ja, we hebben, we hebben nog, nog een bericht hier liggen. Even kijken hoor, CO2-uitstoot voor het eerst stabiel ja, daling, vooral in westerse landen. Hm. Ja, dit gaat dus over de CO2-uitstoot. Die um, wereldwijd is die nu ongeveer gestabiliseerd. Nou ja, dat zal natuurlijk wel weer gaan fluctueren of zo. Maar dat komt met name, er zijn natuurlijk allerlei landen zoals China en zo, waar dat nog steeds toeneemt, die CO2-uitstoot. Uh, hmm. Maar met name in westerse landen zijn we zo ontzettend efficiënt aan het omgaan met, uh, met allerlei uh, bijvoorbeeld fossiele brandstoffen die CO2 kunnen produceren. Dat die co 2 uitstoot daar juist omlaag gegaan is. Hmm. Dus de, wat dit betreft, nou ja, als die technologie zo doorzet, dan hebben we daar over een aantal decennia niet zo bijzonder veel last meer van. Hmm. Maar het okay, is, is een heel uitgebreid ingewikkeld verhaal natuurlijk, die, uh, die hele klimaatdiscussie waar we mensen dan alleen verhalen aanhalen over de permafrost die gaat smelten... en de zeespiegelstijging en de methaan die vrijkomt... en wat allemaal, niet meer. Nee. Uh, maar er wordt er steeds maar van uitgegaan... in die modellen die ze gebruiken... dat de stand van de technologie hetzelfde blijft. Nee. En dat is natuurlijk niet zo. Die wordt ook wel steeds beter. We hebben het vorige uitzending ook over gehad... dat uh, de groei in, uh, in het gebruik van zogenaamde... Mil milieuvriendelijke uh, technieken om energie op te wekken... dat die heel erg marginaal is... Dus dat is en wel een beetje. Weer, ook weer afhankelijk van de rekenmethode. Hè? Hetzelfde als met al die biomassa, biomassa die als uh, groene verbranding wordt gezien. Ja. Uh, ja, het moet allemaal nog maar. Als je op die manier gaat rekenen, dan kun je alles als waarheid verkondigen. En, nou ja, goed. Het, de veel van de uitstoot van die elektrische auto's bijvoorbeeld zit hem veel meer in de productie en het afval dan dat het uh, in de individuele gebruiker zit. Hè? Om maar iets te noemen. Of, uh, nou ja. Ach, we zullen zien inderdaad hoe het allemaal in de toekomst loopt. Maar als we, ik, ik, ik zie in die cijfers vaak van die ja, gemanipuleerde nummertjes die gewoon voor de beleidsmakers goed uitkomen. Hoe kun je nu stellen dat wereldwijd het CO2 level, uh, ik, ik, ik, ja, wat zijn dat voor cijfers? Nou, de NASA die meet dat met satellieten. Hè. Dus het, het is op zich wel te meten, dat is het probleem nog niet zozeer. Alleen er zitten allerlei ontwikkelingen onder die, uh, die je helemaal niet zo goed kunt meten. Bijvoorbeeld een individueel consumptiegedrag of zo. Je kunt wel de uitkomst meten. Je ziet wat het CO2-niveau is. Maar waar dat nou precies door veroorzaakt wordt, is altijd lastig. En daar hebben natuurlijk wetenschappers zich heel uitgebreid mee bezig gehouden dat de mens daar wel een rol in speelt. Maar het is ook gewoon een gedeelte wat de standaard in de lucht zit. En als je dat er al van afhaalt, ja dan kom je rond 2100 stagneert de wereldbevolking uh, een beetje. Als, als, als we de voorspellingen mogen geloven, dus een soort van S-curve die de, de wereldbevolking volgt. En dan stabiliseert die CO2-uitstoot die door mensen veroorzaakt wordt waarschijnlijk ook. Als die niet al afgenomen is door betere technologie. En dan zit je waarschijnlijk rond de 500, 600 parts per miljoen CO2. En dat is iets wat mensen in ieder geval heel goed kunnen hebben. Sowieso is die luchtkwaliteit voor mensen niet echt het probleem, want uh, klimaat binnen zit soms op 1200 ppm. Dat is de bovengrens die het mag hebben, dus dat gaat allemaal wel. Maar het gaat veel meer over zeespiegelstijgingen en, uh, en de temperatuur op aarde, wat voor gevolgen dat heeft. Het is niet dat de mensen niet overleefd, alleen het heeft allerlei geopolitieke gevolgen als het zo doorzet zoals we voorspellen. Ja. Bijvoorbeeld in, uh, in, in Afrika uh, de hele boel uitdroogt, dan hebben zij het idee dat al die mensen zich over de hele aarde gaan verspreiden en dat ja. we daar last van gaan krijgen. Ja. Dat is nog maar een beetje de vraag of dat allemaal zo gaat gebeuren, hè? Maar, uh, en, en de zeespiegelstijging is natuurlijk een ding, want in Nederland kunnen we dat aardig tegengaan door, door dijken te verhogen en door uh, bijvoorbeeld uh, de boel weg te pompen uit allerlei polders. Maar in landen als Bangladesh wordt dat heel erg lastig. Ja, en hoe heet hij ook alweer? Rutger, uh, die had er van de week een heel stuk over. Groot in oh, okay. de media. Uh, uh, Rutger Brechtman. Ja, uit water gekopt. Want die zegt dus, we kunnen het niet tegenhouden, hè? Maar ja, goed. Oh ja, die woonde, waar woont hij? O, bo, boven of onder de zeespiegel? Vol, volgens, mij, <laughs> volgens mij vliegt hij heel de wereld over op het moment. Ja, ja. maar hij heeft toch ergens wel zijn huis eh, wonen? Uh, ja, Westerschouwen vind ik zo vlug. Oh, Oké, okay, dat is Zeeland. Dat uh, Zeeland. Nou ja, dat staat dan ook onder water, hè? Het heeft al een keertje onder water gestaan, dus... Uh, mm. ja, ah, zelfs, zelfs binnen... Zelfs binnen Nederland kunnen allerlei mensen nog naar Oost-Nederland verhuizen, weet je. Er is echt ruimte zat. Niet dat Oost-Nederlanders erop zitten te wachten, maar, maar er is wel ruimte. Of je verhuist naar Duitsland is het ook gewoon hoog genoeg. Weet je wel. Ja. Wat er eerst zal gebeuren in ieder geval is dat al die prijzen van de, van de waterschap omhoog gaan. Omdat ze veel meer water weg moeten pompen. En dat heeft ja. al het effect dat mensen daar dan gaan vertrekken omdat de kosten hun te hoog worden. Uh, ik, denk, kijk, zolang, uh, bank, ik denk dat banken daar sowieso wel onderzoek naar doen en zolang banken nog gewoon hypotheek verstrekken voor uh, plaatsen zoals Gouda of uh, wat volgens mij het diepste punt is hè, in Nederland. Het uh, diepste ja. punt? Uh, dat is interessant. Ik denk, ik denk dat het Flevopolder is toch? Ja Flevopolder, maar Gouda ligt ook, uh, want die zinkt zelfs. nou ja, zolang je daar nog gewoon een hypotheek kan krijgen denk ik dat, uh, dat we ons niet druk hoeven te maken. Nee, Almere zinkt ook met 2 uh, centimeter per jaar. Rutje, dus dat gaat ook uh, lekker uh, hard. Ja. Ik uh, uh, uh, heb net een huis gekocht en dan kreeg ik ook gewoon Nou dus. Ja, goed. Die is dan is we inderdaad, gauw uh, daar, uh, Johan. 5,9 oh, okay. meter. Ja, ja. Nee, goed. Um, nog een berichtje. Mag de overheid de vrijheid beperken vanwege een epidemie? Ja, die gaat natuurlijk over dat coronavirus. En dit sluit ja. mooi aan bij dat, bij dat vorige bericht over. Uh, of een overheid dan mag ingrijpen bij zo'n klimaatcrisis en allerlei persoonlijke beperkingen mag opleggen, wat mensen wel en niet mogen doen. Uh, want in China zijn nu hele, hele steden afgesloten, hele steden in quarantaine. Dat doet me een beetje denken aan, uh, aan de tijden van dat, uh, dat de pest in Europa heerst en de, de paus zich achter allerlei vuren ging verschuilen om, uh, om dat maar niet te krijgen. Ze hebben nu in China echt hele, hele steden gewoon uh, afgesloten en in quarantaine gezet. Die maken zich daar extreem uh, druk over. Uh, en in de trouw is daar een uh, politiek filosoof, Jeroen Linsen, die heeft daar stukken over geschreven. Uh, en die vindt dat eigenlijk wel een goede zaak, omdat hij zegt daarmee wordt de positieve vrijheid van mensen beschermd. Nou, daar vinden we als libertariërs natuurlijk wat van, van die positieve vrijheden. Hè? Want daarmee uh, perk je negatieve vrijheden van andere mensen in. Even voor de helderheid, negatieve vrijheden zijn dingen als dat je vrij mag zijn van geweld van anderen. Dat soort, dat soort vrijheden moet je dan aan denken. En niet de vrijheid om een gezond leven te leiden. Dat is niet de verantwoordelijkheid van iemand anders. Maar hij vindt dat, dat de overheid uh, daar eigenlijk best wel goed aan doet om uh, de volksgezondheid uh, op peil te houden. En nog meer van dat soort uh, algemene dingen. Uh, dit vond ik best, vind ik best opvallend en dat is wel een soort van frame dat, uh, uh, dat volgens mij bij heel veel mensen die overheden aanhangen ook echt wel leeft. Ze mm -hmm. zeggen van ja, maar op die manier heb ik in ieder geval de mogelijkheid om dingen te doen. Ze staan er vervolgens niet bij stil dat dat ook allemaal geld en moeite kost en dat iemand dat moet ophoesten. Weet je, dus dat hun eigen vrijheid daarmee betekent dat andere mensen minder vrij zijn. En de vraag of het überhaupt werkt, hè? Ja, dat is een beetje dat utilitaire uh, uh, verhaal, maar er zit er principieel voor wat mij betreft een principiële fout, foute denkmethode achter. Ja, we hebben China is volgens mij een van de meest repressieve landen die er is, weet je wel. En dan, uh, ja, als die het dan niet lukt om uh, met allemaal geweld en beperkingen een virus uh, in toom te houden, waarom zouden andere landen dat wel lukken? Nou, ja, dat klopt ook. En, de, en de, er is zeg maar een alternatief ook voor. Dat helaas uh, werkt dat in China ook ontzettend goed. Daar hebben ze nog steeds dat oude partijnetwerk waarbij buren elkaar in de gaten houden. Uh, zo van, mm -hmm. hé, ben jij ziek nou, dan moet je binnen blijven. Weet je, dan gaan ze dat ook melden aan de autoriteit. En dat schijnt nu weer volop te functioneren. Dus mensen die elkaar in de gaten houden en uh, gaan melden bij de partij. Zo Van nou, eigenlijk mag je iemand niet. En dan zeg je. Ja, Pietje ja. heeft het uh, coronavirus, hè? Wist je dat al? Precies. Ja, inderdaad. Dat, dat, ja. Of uh, je, je, hebt net, je gaat solliciteren, weet je wel. En uh, je wilde toch uh, die banen hebben. Dan ga je al die andere kandidaten zeggen. Uh, ga je erover bellen? Ja, die hebben coronavirus. En, uh, ja, ben jij de enige keuze die overblijft voor die banen? Nou, allemaal kunnen, ja. Dit komt weer terug op, op uh, Frederik Bastia. Hè, die zegt dat. De overheid zorgt ervoor de illusie is die mensen gebruiken om op kosten van anderen te leven. En dit is zo in een soort veranderde vorm is. dit eigenlijk precies hetzelfde. Want jij wil bepaalde dingen gedaan krijgen, daarom moeten andere mensen er maar onder lijden. Ja. Maar inmiddels zijn er meer dan duizend doden, had ik begrepen. Hè? Dus het, uh, het gaat hard. Het is nog steeds niet klaar, want het. Uh, het uh, hoe heet het nou? Het vaccin is pas over anderhalf jaar klaar, als ik uh, wetenschappers mag geloven. Dat is snel, want ik bedoel, normaal doen hebben ze twaalf jaar nodig om een goed, goedkeuring te krijgen. Hè? Ja, dat kan in een anderhalf jaar. Precies, ja, als er een van de noodsituatie is, dan hoeven al die veiligheidsprotocolen niet. Ah, ja, kanker is geen noodsituatie. Volgens mij gaan nog steeds meer mensen dood aan kanker naar het coronavirus. Dus, ja, klopt. Een hart- en, vaatziekte, en vallen van de keukentrapje. Ja, ja. ja. ja. <laughs> van uh, dat, Ik las dat het. Uh, de coronavirus staat nu al op het niveau van de hoeveelheid mensen die doodgaan door verdrinking in een zwembad omdat hun haar uh, blijft steken in de ventilator. Ja, het is, stom om, het is natuurlijk hartstikke stom om zo lachig te doen over een ziekte. Maar het geeft ja, een ja. beetje aan de, de, ja, hoeveel moeite erin gestoken wordt en, en ja, hoe dat in verhouding staat tot wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja, ja. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja als de overheid niet zou ingrijpen dan was het allemaal nog veel erger geweest. Dat vragen we dus een beetje af. Ik uh, denk wel dat 2000 mensen... doden. Dan zat Ziet. je nog steeds onder het niveau van mensen die doodgaan in het verkeer omdat ze aan het appen zijn. Uh, ja. Precies. Ja. Ik denk dat mensen daar zelf ook wel heel erg goed op letten. En dat ze, dat ze nou, in ieder geval wel een soort angst op uh, in hun lijf krijgen. Ze denken: Shit, mijn buurman, die kon wel eens ziek wezen. Laat ik, uh, laat ik contact met zoveel mogelijk beperken. En nu verlaten ja. ze zich op die overheid die dan zegt, ja als jullie dit en dit en dit doen, dan komt het allemaal goed. Ja, ja. Ja, en dan blijkt het uiteindelijk toch niet goed te komen, want dan uh, was het toch een of ander nichtje wat weer uh, naar school toe ging en daar allerlei uh, buurkindertjes heeft besmet. Omdat ja. nog niet gezien was dat zij er ook dragen was van het virus. Want dat kan dus ook met het Wuhan-virus, zoals deze variant van het coronavirus heet, je kunt dragen zijn zonder dat je daar enige weet van hebt. Ja, ja. Ja. ja. Oh, Inderdaad. De, de Simpsons de, voorspelde het al, hè? Oké, okay. Simpsons oh, ook hadden het allemaal <laughs> al voorspeld. Het is gewoon een nieuwe Nostradamus, ja, die Simpsons. En werden er allemaal producten vanuit China in pakketjes verzonden. En dan net voordat die pakketjes werden ingepakt, nieste er iemand in het pakketje. En zo kwam dan <laughs> iedereen die werd uh, ziekte van We moesten op het werk, moesten allemaal handschoentjes aan en zo. Hè? nog net geen mondkapjes. Maar we moesten, nee, de hygiënecode moesten in één keer wat meer in acht genomen worden waarschijnlijk vanwege coronavirus. Dus ik zat die handschoentjes aan te doen en toen keek op het doosje. en stond er gewoon made in China. Dus ik <laughs> zei <dat> zo. <laughs> <laughs> nee, nou, maar even, even uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld, hebben we het eerder ook al over gehad, over naar het norovirus bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n soort van, nou, dat kan via de lucht overgedragen worden en dat, uh, daar helpen mondkapjes en handschoenen ook echt totaal niet bij. Dan hmm. moet je, ja, dan, dan moet je al in een soort, uh, in een soort van, van uh, radio uh, radioactieve stralingsbeschermend pak moet je daar rondlopen en met met een uh, honderd koolstoffilter voor je neus die is ook gebruiken bij gasgif gifgasaanvallen. Misschien gifgas aanvallen die moet je dat gaan verkopen op je webshop en ja, precies corona filter ja. Cor met corona filter ja ja je blijft dat je... toch dat je moet ik weet bijna zeker dat je nu gewoon aandelen in dat bedrijf wat achter corona zit uh, moet kopen als het een, uh, als het aandelen heeft want die cijfers die gaan Sky High binnenkort. Elke ja, keer als je het woord van de, hoort... De, van het scène bedoel je? Ja. Nee, ik bedoel van het biertje. Elke oh, keer als je okay. het hoort... Dan denk je toch ook aan toch corona Ja, Van Heineken? Bier. Ja, het ja, ja. ja, is, een is reclame. Ja. Oh ja, dan, dan zitten al die aandelen zitten bij, uh, bij Heineken. Ja, um, even kijken hoor. Oeh, jongens, aanpassing aan de, de kieswet. Ja, even kijken, ministerraad uh, stemt. In met wijzigingen van, uh, ja, van de kieswet. Het is ja van de Imbef. wet. Uh, van van de wet oh, uh, even kijken hoor. En zei uh, Joshi? Uh, het is van. De, uh, corona is van de Imbef. Dat is de grootste co ah, oh, concurrent. Okay. Okay. Ah, okay. Ja, ah, sorry. Ah, Oké. Okay. Wacht even verder, uh, Rick? Nou, uh, ja, de ministerraad die stemt eigenlijk in met de wijziging van de wet financiering politieke partijen. Dus dat is zeg maar een onderdeeltje van die hele kieswet. Uh, mm -hmm. Of daarmee verwant. Uh, dat komt erop neer. De belangrijkste maatregel in die in die wet geregeld wordt. Is dat partijen zich niet meer mogen laten financieren. Door uh, buitenlandse financiers. Mm. Oe, uh, oe, dus dat wordt dan heel interessant. LP, ja, uh... ja voor de LP. Maar ik denk dat er meer partijen zijn. Die wel vanuit het buitenland financiering krijgen. Ja en dan uh, mag, Geert Wilders. En mag, ja precies. En dat mag dan dus vervolgens niet meer. Dus het wordt heel interessant hoe, dan, uh, hoe dat van invloed is op de verkiezingen. Ja, dat gaat en dan en dan ik werk oprichten. Ja precies en en ik dacht eigenlijk van uh, ja jongens uh, als je dit nu in een gemeente zou toepassen hoe zou dat dan functioneren dan mogen die partijen uh, die in die gemeenteraad zitten dus geen financiering meer ontvangen van buiten die gemeente dus zeg maar bijvoorbeeld van de landelijke partij waar alle lidmaatschapsgelden binnenkomen. Of zoals als je in een internationaal netwerk van partijen zit, zoals bijvoorbeeld de piratenpartijen. Dus zo zijn er nog veel meer partijen die internationale verbanden hebben. Die mogen dus onderling elkaar financieel ook niet meer ondersteunen, ga ik dan vanuit. Het zal natuurlijk wel een of andere regelingen omheen gevonden worden... waarbij het op privérekeningen komt en mensen het op die manier naartoe sluiten. Of een of andere fonds of zo. En het binnen Nederland, en dat het dan via dat fonds weer bij de partij komt... Uh. Uh, ja, dit zal wel invloed hebben denk ik. dus we gaan uh, zien hoe dat uitpakt. ik wil er sowieso wel een oplossing voor weten, bedoel, dan. Uh, ja. ja. dat denk ik ook, ja. ja. Nou, dan gewoon kijken hoe hij het doet. Nou ja, als hij het mag doen, nou ja, doet de LP dat ook. Ja, ja, ja, ja. ja Maar er is nog een klein ander puntje wat hierin geregeld wordt. Hè? En dat is uh, dat het kabinet ook gaat kijken naar mogelijkheden om regels rondom digitale campagnevoering in die wet op te nemen. Zoals oh. bijvoorbeeld microtargeting. Nou, dat is natuurlijk iets waar sowieso de LP er veel mee doet. Hè? Die kijken precies naar wie is nou onze kiezer en hoe moeten we onze uh, boodschap brengen. Dus je, je probeert dan potentiële kiezers in beeld te brengen en op die manier heel gericht reclame te maken. Mm -hmm. nou, dus, waarschijnlijk willen ze daar dan dus ook naar kijken dat dat in de toekomst niet meer mogelijk wordt. En ik denk dan dat ze zo'n labeltje eraan hangen als. Uh, uh, privacy-wetgeving of zo is van, hé, hey, maar zo specifiek mag je dat niet over mensen uitzoeken. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat hier allemaal van gaat komen. Maar ik, uh, ik vrees niet veel goeds. Ik denk dat het meer een bevestiging is van de status quo grote partijen in de Tweede Kamer. Ja, meer regels is meestal goed voor de mensen die er al uh, zijn, hè. Mm -hmm. ja. Die hoeven alleen maar die nieuwe regels te implementeren, terwijl dat jij er als nieuwkomer weer extra veel gedoe bij krijgt. Dus, nou ja... En en het ja de, de, de grootste bedragen gaan vaak in die lobby's rond, mm -hmm. uh, maar oké okay, dat, dat wordt dan als we dat wordt dan wel zichtbaar. Uh. Maar als je dan een um, zeg maar een, een, een Nederlander bent die in het buitenland woont en mag ja, je dat wel altijd aan de oh, ja, okay. dat, dat mag wel uh, ja mag dus alleen niet van Amerikaanse staatsburgers, of zo die mogen dat dan niet doen. Klopt, klopt. En ik ben dus oh, wel. Ik okay. denk dat het met dubbel paspoort ook niet zo veel maken. Want dan ben je nog steeds deels, deels natuurlijk okay. wel Nederlander, dus dan gooi je het gewoon daarop. Okay. Oh ja, nou hoe zal denken doen dan, hè? <laughs> ja, met alle Turkse financiering. Maar uh, Thierry Bordetti doet het dan volgens mij juist heel goed, want die heeft heel veel leden. Dus oh, die, ja. gaat wel, uh, die gaat hier wel uh, aardige winst bij maken, denk ik. Misschien wat ten ja, ja. koste van, uh, van de PVV. We gaan het ja. volgend jaar zien hè, dan, uh, hoe het hoe allemaal uitpakt. Dan uh, halen we deze uitzending er weer even bij en dan kijken wat het gedaan heeft. Inderdaad even kijken, uh, goed in de gaten houden uh, wat, wat al die andere partijen doen. Want die denken van, wij vangen toch geen geld uit het buitenland. Maar ja, er hoeft er maar eentje tussen te zitten die een oh. euro overmaakt <laughs> vanuit Italië. <laughs> dan heb je schandalen aan je, je broek hangen. Wat een ja. ziek idee. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, kunnen we hierbij even als zo'n LP'ers in uh, Amerika weten. Nou ja, stuur even wat geld naar CDA. <laughs> <laughs> ja. ja persie, Are you ja, listening sabotaging. right now? Send uh, a dollar to this, uh, the Christian Democrats. <laughs> It's called okay. CDA. Ja. A donation. De donation, oké. Okay. Um, goed, ja. Dan hebben we hier nog uh, een berichtje over Nederlandse moskeeën. Uh, die moeten met de bijbel... Oh, sorry. Ja, met de, <laughs> de billen bloot. <laughs> die moeten met de billen bloot. Okay. Ja, er is, er, is, er is nu een mini-onderzoek en mini-enquête naar uh, de financiering, buitenlandse financiering van gebedshuizen. Het gaat ook weer over buitenlandse financieringen. Er is nu dus een mini-enquête over begonnen. En ik, ja, het, het lijkt wel of het, of het Nederlandse Nederlandse kabinet van de Nederlandse regering steeds meer uit is op uh, de, ja, een soort van nationalisering van allerlei financieringen. Ik, uh, alsof Nederland zich achter de grenzen gaat terugtrekken. Bijna een soort voorzetje op een exit. Maar laten we daar maar niet uh, <laughs> laten we daar nou, maar niet op hokken. Dit komt een beetje voort uit een dossier wat ik uh, voorbij heb zien gaan. Waar dus uit blijkt dat er in uh, voornamelijk islamitische basisscholen bij sommige. Ja, dan weet ik weer niet exact welke stroming dat het is. Want, ach jongens, toch laat die mensen lekker geloven. Maar, ja. Ja, maar in ieder geval, um, waarin dus wordt uitgelegd aan kinderen... hoe het oké okay is om iemand te vermoorden die uh, een onrein leven leidt. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, en, en dat is, kon toen op een hoop... Uh, uh, hoe zeg je dat? Consternatie uh, leidde toen tot een hoop gedoe. <laughs> mm. En ja... Uh, dat blijkt dus voornamelijk uit Sa saudi arabië binnen te komen. en Die drukken hun eigen uh, leerboeken en allemaal dat soort dingen. En het probleem is wel een beetje, en dat lijkt me ook heel logisch... ...dat als die kinderen vervolgens op een openbare basisschool met iets geconfronteerd worden... ...waarvan ze in het weekend hebben geleerd dat je er iemand zijn keel voor door mag snijden... ...ja, ja. dat er dan een hoop reacties komen, weet je Ja, dat die, dat natuurlijk. Dat dus, ja. dat, dat, ja, dat, dat, dat dit... dan potst. Dat vind ik ook niet raar, dat je, dat je zeg maar uh, monitort voor wat voor, uh, wat voor handelingen er voortkomen uit uitspraken en, en doctrines die er, uh, uh, die er over het publiek uit gestrooid worden. Uh, maar dat zit hem in als er daadwerkelijk iets gebeurt. Hè. We hebben het straks ook nog wel over een paar berichtjes van slachtofferloze overtredingen. Uh, ja, mensen kunnen, ze, kunnen en mogen wat mij betreft zeggen wat ze willen, zolang er maar duidelijk is dat daar geen handelingen uit voortvloeien die... Uh, die schade kunnen toebrengen aan mensen of hun eigendommen. Dus daar zou je volgens mij veel meer op moeten monitoren. Er zijn heel veel mensen die van alles zeggen. Kijk maar eens bijvoorbeeld op, op social media. worden Dan Ik weet niet wat voor doodse, doodswensen ja, allemaal geuit als je maar weer iets geschreven hebt. We hebben het straks ook nog over die vrijheid van meningsuitingen. En de Turkse dame heeft er een heel mooi stukje over geschreven. Naar aanleiding van het verhaal van Baudet. Um, maar dit gaat hem uh, volgens mij veel meer over. Het, het geld komt gewoon naar Nederland vanuit het buitenland. Uh, en daarmee worden, worden die moskeeën gefinancierd. Maar eigenlijk doet het Vaticaan helemaal niks anders. Hè? De katholieke kerk in Nederland die wordt ook op die manier gefinancierd. En er worden ook allerlei ideeën, gedachten over, over de gelovigen uitgespreid. en uh, ja, heel die, Ik weet niet of de, hoeveel geld er vanuit het buitenland kon de protestantse kerk in Nederland. Maar kan ik me ook iets bij voorstellen uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Van die, van die born-again Christians. En daar worden eigenlijk nooit vragen bij gesteld. Dat vind ik dan heel bizar. Want daar, daar worden ook de meest rare dingen soms gezegd hoor gaat misschien niet over, uh, over het, uh, het ombrengen van mensen of schade toebrengen of wat dan ook. Maar daar wordt toch wel, uh, wel neergekeken op niet gelovigen. Dat is dus allemaal maar uh, ja, heidenen, en non-volk. Nou, dat? Stil... Is, uh, ja, Nou, wat mensen arme zieltjes die gered moeten worden. Ja, helft klopt. Uur. Ja, ja. Ja. Nee, <laughs> maar ze, ze tuffen niet op straat inderdaad, maar ze, ze kijken bijvoorbeeld wel weg of ze sluiten je uit van, uh, uh, van deelname aan bepaalde gemeenschappen. Nou, dat vind ik dat als, uh, als libertair vind ik dat je goed recht dat je uh, dat je mensen uitsluit als je ze niet bij wil hebben. Ik bedoel, je neemt ook niet iedereen zomaar als je partner bijvoorbeeld. Dus die keuze die zou je uh, moeten mogen hebben, zolang daar geen uh, fysiek geweld bij komt kijken. Of zeker als je als je gewoon je eigen privé-bedrijf uh, hebt en. Uh... En daar zelf wil kiezen aan wie je wel of niet diensten levert. Als je dat niet expliciet mag, dan ga je dat alsnog impliciet wel doen. Dat zie je ook in de markt wel gebeuren. Ja, al het, alle geldstromen worden in ieder geval zoveel als mogelijk maar weer gecontroleerd. En, en de vraag is, dan altijd bij mij een beetje, willen ze nou zelf... Uh, ...voor de gek gehouden worden. Want uiteindelijk zal het toch... ...als ze dit gaan stopzetten bijvoorbeeld... ...zo'n geldstroom naar een moskee... Mm. ...komt er dan geen geld meer naar die moskee? Nee, natuurlijk komt er nog steeds geld... Na ...naartoe. Alleen heb je op dat moment... ...weet je niet meer wat ze ermee doen of... Hoe, wat, wat, ...ja. Het ja, komt er gewoon uh, met, een, met een omweg. Komt het ja, het komt er met een omweg. En, en het is... Uh, ...je moet je ook bedenken wat, uh, wat er gebeurt... Als, uh, ...als een overheid zegt... ...hé, hey, uh, jij mag dus geen buitenlandse geldstromen meer ontvangen... Nou, dan voel je als organisatie er flink bij volgens mij. En dan ga je in mijn beleving, ga je dan nog sneller radicaliseren. Ja, ik, wel, heb bijvoorbeeld. ik heb het idee dat dat alleen maar backlash geeft. Dus de, ben, uh, ja. ik ben ook hier weer benieuwd wat, wat daar aan aanleiding van dit gaat gebeuren. Dat zijn wel interessante ontwikkelingen. Mm. Ja, maar volgens mij, kijk, het probleem is, het ze willen niet dat die, uh, die lui allemaal uh, radicale uh, dingetjes geleerd krijgen over uh, wat uh, Jos net al noemde. Keel doorsnijden als je het niet met hem, iemand eens bent. Maar hm. ja, de beste oplossing, denk ik, is juist meer uh, van, nou, uh, je wil dat die mensen anders denken. Nou ja, je geeft ze een boekje cadeau over de, de, de wonderen van de verlichting of zo, weet je wel? Ja, ja. ja. Hier, hier ik denk in, altijd dat nee, uh, als je <laughs> zo volstrekt overtuigd bent van, uh, van je, zeg maar, bijvoorbeeld atheïstische overtuigingen of uh, weet ik wat voor overtuiging je hebt en je denkt, nou dat is veruit superieur aan, het hele, aan die hele islamitische gedachtegang dan moet het toch geen enkele moeite zijn om die mensen te overtuigen dat je het bij het juiste eind hebt. Ja. Maar herkenlijk gaat dat ook niet zo makkelijk, dus dat geven we weer aan hoe relatief dat soort overtuigingen is. We ja, hebben wel met hem allemaal met de onzichtbare oppewezens die langs de deur komen om daarover te stellen. Maar joh, ja. je ziet nooit atheïsten aan de deur, weet je wel. Die, uh, ik heb hier nee. de, de blijde boodschap over dat er na het leven is er helemaal niks. Mag ik, mag ik u een boekje van Nietzsche aanbieden, Ja. ja. Je inzijds van goed en beurzen, hè? ja. ja. Nee, dat zou kunnen inderdaad, maar ja, daar gaan ze hun geld niet aan uitgeven. Nee, nee, nee. Ja, Dit is een boodschap die moeilijk te slijten is. Hè. Als je lang, langs de deur komt en je zegt van ja, ik heb hier een blijde boodschap dat er na de, na de dood is er een paradijs. Ja, dat klinkt veel beter als dat je aan de deur komt van ja, ik heb hier een boodschap van als je straks dood bent, is er is helemaal niks. er is één grote leegte. <laughs> <laughs> ja, dat verkoopt niet. Stel het of niet, hè? Ja, stoppetje. <laughs> Dus misschien hebben we inderdaad atheïsten om aan hun PR uh, te werken. <laughs> dat denk ik wel, ja. Nou, uh, humanistische omroep, die doet dat best wel goed, hè. Dat ze, uh, uh. die, die hebben op de basis wel staan dat, uh, dat atheïsten over de hele wereld ook gewoon de vrijheid moeten hebben om atheïst te mogen zijn. Die worden over. In Nederland, natuurlijk niet, want er zijn al meer dan de helft dus, uh, is niet religieus meer. Maar als je over de hele wereld bekijkt, is gewoon 80% van de mensen gelovig. Dus atheïsten ja, ja. hebben het niet zo lekker in heel veel landen hoor. Ja, nou, in Nederland is het niet echt dat ze allemaal dan. Als ah, ze niet gelovig zijn, dat ze dan meteen atheïst zijn. Ze, uh, ja. ze, ze, ze geloven dat niet is in alleen. iets. Ze geloven in iets. In ja, dat is iets, iets, dat iets is. is. Nee, maar dan kun je dus voorstellen dat dan 80% van die mensen zich laten registreren bij een bepaald geloof. En ja, dat ja, we dus ja. allemaal op die manier, ja, nou ja, ik kan het me dus amper voorstellen. Maar uh, je hebt ook wel van die filmpjes op YouTube en dan uh, uh, heb je voornamelijk in islamitische landen, dan zegt er iemand, ik ben atheïst nou, dan wordt hij daar op de televisie, jongen, dan moet hij het helemaal ontgelden. En dan uh, uh -huh. ja, wordt hij daar te schande gemaakt. En wie oh, is jouw familie? Die, uh... Waar, ja, waar ja, woont jouw heb... familie? Want dat zijn allemaal. Het was een, uh, nou... een jonge gozer, hè? En dan uh, ja. zat er echt zo'n hele autoritaire uh, moslimprofessor bij. Die ja, dat was een wij maar dan dat filmpje van Manders met een man met steeds rode wordende hoofd. En dit was een equivalent ervan, ook een man, ja, ja, ja. Ze, zag, je zag zo oog gewoon steeds rooier worden. Ja, het is jammer dat, het, dat mensen hun creativiteit dus zo onderdrukt wordt met uh, toch wel een hoop angst inprenten en weet je wel, uh, uh, dreigementen. En, maar ja goed, het zijn wat dat betreft, uh, leven we in een spannende tijd. Ik denk dat het... Aan het eind van mijn leven een ander getal is als, als wat er nu net gezegd is. Ik denk dat het afneemt. Ja, dat weet ik bijna wel zeker. Tenminste, als de het, als het trend doorzet. Hè, want toen, aan het begin van mijn leven, weet ik dat in Nederland zeker nog niet boven de 50% uh, uh, niet religieuze zaten. Nee, okay. hey, zeker. Ja. ja. En, en Nederland loopt wat dat betreft, denk ik, ver vooruit. Ja. En, uh, ja. ja. Ik ben benieuwd hoeveel maar... mensen zich als uh, satoshist. Identificeren. <laughs> ja, misschien gaan ze dat spaghetti monster ook nog meerekenen. Als serieus geloof, weet je wel. En dan zie je dat er één keer boom weer een hele. <laughs> op een geloof erbij zijn. Staat ja, er nog niet tussen. Die, <laughs> mensen, die mensen die dat vergiet op hun hoofd uh, hebben gedaan met, hun, met, hun, met die uh, identiteitskaarten. Ja, pasta, pasta fraris, die ja. Die, ja. Moeten nou, die moeten nou heel Europa rond gaan reizen en heel de wereld. En overal stempels in dat paspoort met dat uh, vergiet. Mm. En overal allemaal discussies van ja, ik heb een geloof. En als het dan uiteindelijk gestempeld wordt, dat paspoort. Met elke keer een erkenning van jouw geloof. Nou ja, ja, ja. Ja, ja, wie heeft het nodig, hè? Als jij erin gelooft. Moet je, nee, jij moet, jij moet er ook in geloven. Nou ja, goed. Uh, uh. Maar, uh, goed. We hebben het trouwens nog wel gehad, het is een erkend geloof in Nederland inmiddels. En de erkenning, dat kostte 2 miljoen, hè? Zo. Om het erkend te krijgen. Dus hij uh, ja. heeft ook iemand betaald gewoon. Ja, de belastingbetaler. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja, uh. 2 miljoen belastinggeld om een geloof te erkennen. Hè? Dus, uh, ja, ja is afgemaakt. Ja, vrijheid van menningsuiting, je moeder. Ja, dit is een uh, column van Jessim uh, van dan. Het is deels Turkse, mm -hmm. uh, Nederlandse, die die een column voor RTL Nieuws. En dat naar aanleiding van die Marokkanen-tweet van Thierry Baudet. Er is natuurlijk uh, extreem veel ophef over geweest. Mm -hmm. uh, en iedere Nederlander die vond daar weer wat van zo ongeveer. En uh, mensen die dan uh, ja, onafhankelijk van of ze nu wisten wat er gebeurd was of niet, vonden ze dat Nederland een Marokkanen-probleem heeft. Terwijl het om treinconducteurs ging bleek uiteindelijk. Hè. Uh, en, en mensen die zeiden van hey, je moet niet gelijk die Marokkanen beschuldigen al voordat ze überhaupt wisten wat er gebeurd was dus het is en een soort Mar vrij... Marokkanen waren ook weer beledigd omdat ze de treinconditeur uitgemaakt <laughs> precies het is ja, ja, dus dus een soort, soort feit, feitenvrije discussies geworden tegenwoordig nou ja, dit is natuurlijk allemaal vrijheid van meningsuiting maar wel feitenvrije ja. vrijheid van meningsuiting dat is, wordt het ja, dat, nou, ja. Uh, dat wordt allemaal een interessant beetje... hè? bij zoveel ophef, je vraagt je af wat voor oh, wat voor, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, onprettige wetgeving is er dan stiekem daarheen gesluist. Dat zijn bij dit soort momenten als de hele bevolking over iets, uh, wat Oh, oh er, ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Dat zitten, gaan ze gewoon allerlei. Het wordt Ja, ja, ja. ja ja Nee, maar ze, weet je, zij is zelf Turk. Ze, en ze zegt van, hey, uh, weet je, je mag gewoon best benoemen of iemand een Turk of een Marokkaan is. ja Dat is gewoon zo, daar hoef je helemaal niet druk over te maken. ja, uh, ja En als ze klein, dik, dun of lang zijn, dan mag je dat ook zeggen. Waarom, waarom niet? Hè? Ja, ja. Nou ja, ja. en uh, zij, heeft dan, zij heeft ook een dubbel paspoort. Dus dat maakt het dan weer helemaal interessant. Dat die uh, mensen die dan zeggen, Hé, maar ga, je dat, ga maar terug naar Turkije of zo. Weet je, ja. Mm -hmm. Maar we hebben je er ook over een hele lange, hele lange verhandeling van, uh, uh, van Henk over gehad. Hè? Over dat je alles wat je kunt zeggen niet per se moet willen zeggen. Dat zegt zij ook een beetje. Het kan natuurlijk een belediging voor iemand anders zijn. Maar ja, uh, weet je, het voornaamste was dat Thierry Baudet gewoon onzin heeft lopen verkopen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dan kun je van alles wel roepen en dan ontstaat er al een discussie waarin dat feit dat hij eigenlijk gewoon onzin heeft lopen roepen helemaal op de achtergrond verdwijnt. en dat doet er dan al niet eens meer toe. Mm -hmm. En Baudet die houdt zich intussen gewoon ontzettend opvallend rustig hierover. Ja, zijn naam wordt steeds weer genoemd. Hè? Ik bedoel, uh, <laughs> we worden genoemd. Uh, we worden genoemd. <laughs> ja, maar vooral dat is voor Coca-Cola. Ik bedoel, dat een hele goed reclame van Coca-Cola zou zijn. Uh, dan tweet uh, iemand van Coca-Cola Company uh, tweet iets over een Marokkaan wat niet helemaal juist is. En dan hey, gaat iedereen het over Coca-Cola hebben die iets gezegd heeft. Maar de naam ja. Coca-Cola wordt steeds genoemd. Het ja, ja, ja. is een gratis reclame. Ik bedoel, ja. Ja, natuurlijk, net als bij Trump hè, hadden we het net ook over. Ja. Ja. Ja, ja. Misschien moet de LP dat ook gewoon doen, weet je wel. Mag ik vast overgaan, naar we hebben de volgorde een beetje omgegooid naar, de, naar die bakker die zijn moorkop geen roomkop mag noemen. Ja, ja, ja dat sluit er wel een beetje ja, op aan. Ja. ja, die sluit er wel op aan, want die, uh, ja, uh, ja, hij mag toch zelf kiezen hoe hij zijn producten noemt. Maar nee, dat mag dus niet, want dat lijkt er te veel op. Okay. Uh, dus hij werd teruggefloten door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, dat hij dat niet mocht oh. doen. Sinds kort is die naam Moorkop verboden, hè? En dat, uh, althans, het uh, is dus in ieder geval door de, <coughs> door de HEMA bijvoorbeeld, is dat er weer omgezet in een, uh, hoe noemden ze het ook alweer, een uh, chocolade, chocolade uh, soes of zoiets. So Hmm. Uh, maar goed, die bakker die, die wilde dat dus gewoon uh, <laughs> wilde dat gewoon een roomkop noemen maar dat mocht niet <laughs> oh, de chocoladebol noemde hij maar dat ja, ja. ja oh, en het uh, gaat die vrijheidsvermenigingsuiting, dat als, die, als een bepaalde naam anders kwetsend wordt ervaren, dan moet hij in de ban. Uiteindelijk kan je natuurlijk helemaal niks meer zeggen. Uh, ik geloof dat we nog wel steeds jodenkoeken hebben, dus ik ben benieuwd wanneer dat eruit gaat. Maar als je daarover begint, dan brengt het helemaal uh, het einde. Maar hoe, hoe kan dat dan negatief zijn? Jodenkoek. Hè? Ja. Dat is, een koek is toch een positief koekje? Daar word je toch vrolijk van? Dus als jij of gaat zeggen dat een, jodenkoek uh, um... een belediging is, ja, dan dan ben jij aan het beledigen op dat moment. Want dan zeg jij van ja, kijk, dit is een belediging. En dan zeggen al die joden: hoezo? Wij hebben gewoon lekkere koekjes. Hou jij ja, daar niet van, joden? Ja. Ja. Dan, dan gaan ze natuurlijk uh, in op de hele geschiedenis van die naam. Weet je, er zit waarschijnlijk wel weer een verhaal achter. Ik weet niet of je. Anders die Roomsoes, dan veranderen je namen in een Afrosoes. Nee, nee, dan komen we weer terug bij het verhaal over de negenzoen natuurlijk, die inmiddels ook al verboden is. Ja, maar de, de afro-soes is nog niet verboden. Maar er is heel veel ophef over die ene bakker die de afro-soes verkoopt. <lacht> dus wordt zijn naam weer genoemd? Ik <lacht> de klaar En dan willen mensen toch wel weten hoe die smaakt. En, en hij kan erbij zeggen, ja, maar waarom is het zo erg? We hebben de, de lekkerste soes en die hebben we naar Afrikanen genoemd er trots op zijn. Dan willen mensen wel weten... hoe die smaakt, weet je wel. Dan nou, verkoopt hij ja, een nee, dus hele voor. Precies. Maar wat ik heel Uitstreek. mooi vind is dat... Uh, uh, dit is een stuk uit de Telegraaf... waarin dit verhaal genoemd wordt. Uh. Een soort cultuurfilosoof... Sebastian Valkenberg... Die, uh, uh, die heeft het daar ook over. Die zegt... dat er tegenwoordig is een soort taalkuizing aan de gang... waarbij allerlei woorden ineens niet meer mogen. En die taal die wordt dan een soort... mijnenveld opgegeven. Je moet, je moet gewoon... als je niet in de nieuwe generatie zit... waarbij je, uh, waarbij je alle woorden kent... die je niet mag gebruiken... Dan moet je als het voor oud gediende moet je ongelooflijk opletten wat je zegt. Dan kan je maar beter je mond houden in het vervolg, zie je allemaal zwijgende mensen over straat lopen. Ja, waarom zeg je niks? Ja, ik weet niet of ik wat raar zal zeggen, dus ik zeg maar niks meer. Ja, ja dan krijg je weer een extreme zwijgcultuur. Ze ja. hadden ook nog de reactie, weer... de re reactie van uh, Irene Bors gevraagd, maar die, <laughs> die, die, die hield zich. Uh, <laughs> Hij uh, uh, uh. hield zich uh, buiten, de, buiten de schijnwerpers in deze situatie. Ja, die wilde, die wilde, uh, wilde misschien gewoon uh, persoons, uh, persoonsrecht daarop laten uitoefenen. <laughs> en zich laten uitbetalen in leesjes. <laughs> ja. Maar jongens, we hebben nog tien minuten. En ik heb nog twee berichtjes. En uh, ik doe ze even. Uh, ja, ze zijn een beetje aan elkaar gerelateerd. Ik begin even met YouTube. Uh, want uh, ja, uh, je hebt misschien moet Vrijheid Radio er ook aan geloven. Want dan moeten we zo'n keurmerk hebben. Dat. Uh, ja dat de ja, gaat vallen bij ons zeg maar voorlopig, voorlopig geldt het alleen nog maar voor, uh, voor echte grote kanalen hè, met, met uh, miljoenen kijkers en zo uh, maar uh, er is een waarschuwing voor seks en geweld die dus binnenkort op die YouTube films je moet kijken YouTube films krijgen een kijkwijzer ja. lezen wij op, uh, op RTL Nieuws en de overheid die, die wil dus kinderen beter beschermen ja, er zijn natuurlijk mm. heel veel kinderen die daar naar kijken. Uh, weet je, ik weet niet of de overheid dat weet... maar je hebt gewoon uh, al een standaard YouTube-filter voor kinderen... waarbij je dat soort dingen helemaal niet ziet. Dus ik vraag ja. me af wat meerwaarde hiervan is. Als ouders dat zelf willen, willen regelen, dan doen ze dat al. Het is ja, je bent dus toch een... ook kind geweest, Rick? Ja, dan ging je natuurlijk juist dingen kijken die je niet mocht kijken. Ja, precies. Dan, kijk, je wat voor label staat erop, dan moet ik zien. Weet je, boven, dus, dan ging je kijken wat voor label die staat erop. Dan moet ik zien. Boven de 16, fantastisch, gaan we kijken. Dus je ja. natuurlijk 10. Nee, maar dat uh, uh, ja, is best, uh, best bijzonder. En, en uh, nou, hier zien we het waarschijnlijk een eindje verderop in het, in het artikel. Zie je de waarschijnlijke reden daarvoor. Uh, want als YouTube dat niet doet, dan krijgen ze een ja, grote boete. Voet, uh, ja, daar is het om te ja, doen. extra inkomsten, tjoh. het is al lang geregeld, maar ja, eh, op deze manier kun je er dan nog weer geld uitslaan. Uh, uh, uh. Apart, het komt apart. allemaal van die streng gelovige uh, Arie Slob, hè? Oh, ja is ChristenUnie, dus het is redelijk streng gelovig, maar ook weer niet zo streng als de SGP. Ja, maar ja, toch, gij zult niet stelen, maar ja, op deze manier mag het dan weer wel, hè? Als de overheid steelt is het geen stelen. Hè? Nee, dan is het geen stelen. Nee. <laughs> nee. Dan, ja. is het, uh, dan is het uh, vrijwillige uh, liefdadigheid. Hè? Uh, uh, uh. Jacob Hornburg er vorige keer ook over gehoord. dat Belasting ja. uh, is geen liefdadigheid. Hè? Nee. En boetes ook. Nee. Maar goed, ja, kijk, het is wel grappig. Als je op uh, Facebook en op andere uh, sociale media kanalen... zit eigenlijk al dat uh, poppetje van die waarschuwing van grof taalgebruik... zit al in het logo hè, van uh, Radio. Ah, oké, okay, yeah, yeah. al jaren hè. <laughs> dus de waarschuwing is er al. <laughs> ja, ja. Um, nou ja, nog even snel uh, appen op de fiets. Uh, hebben ze ook weer wat binnengeharkt aan liefdaardigheid? Ja, 21.000 boetes in een half jaar hè. Oh. Uh, en uh, ja, dan denk je, nou dat zal wel een marginaal boetetje wezen voor mensen die appen op de fiets. Want zo erg is het allemaal niet. Acht jaar, overheid vindt dat je het niet moet doen. Uh, en ze je keer op de vingers Ze zeggen nou een paar tientjes, weet je maar... Die boete is 95 euro. Yeah. Uh, dus dat is een klappertje. Als je, als je daar als politieagent mee weet te scoren... heb je gelijk je eigen inkomen weer verzekerd. Uh, er is in een half jaar... 21.000 boetes zijn eruit gedeeld... aan 95 euro. Dat zit gewoon op 2 miljoen in een half jaar tijd. Mm. Nou, dan loop je wel binnen als overheid. Hè? Dus per ja. jaar zit dat rond de 4 miljoen. En ik ben heel benieuwd of dit er nu eigenlijk voor zorgt... dat die uh, mensen op de fiets niet meer gaan appen. En wat voor effect dat ver verder eigenlijk heeft. Ik denk wel dat er minder geëpt gaat worden... ...doordat je mensen hun uh, ja, geld af gaat pakken. Uh, hè? Dat is nog te ...want dan kijk oh, oh. Uh, het, is niet eens, ...het hoeft niet eens te zijn dat ze aan het appen waren... ...maar als, als, als, ze hebben een telefoon in hun hand... ...en mm. dat is de reden dat ze dan die boete krijgen. Dus dan hoef je niet en eens te appen. Nou, en als het nou een koekje is in de vorm van een telefoon... Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, maar dat, nee, maar dat zeg je... ...dat is wel leuk, dat je dat zegt volgens mij... ...is dat inderdaad in het verleden wel een paar keer gebeurd... ...dat iemand iets in zijn handen had... ...dat leek op een telefoon. En toen werden ze ja, aangehouden en zeggen ja, maar dat is geen telefoon. Uh, of, of hij stond uit, ja, weet je ja ja. ja ja, maar ja, ja, dan, ja. Dan, dan staat de telefoon uit en je hebt, een, uh, je hebt hem in je hand. Dat is dan een reden om een boete te geven. Ja, ja maar stel nu dat, je gewoon, uh, dat het gewoon uh, rond Sinterklaas tijd, dat het een chocoladetelefoon is. stelt dat dan ook. Oh, ja, ja, ja. Nou ja, ik ja. denk dat als je je aanhoudt en je je adresgegevens willen hebben, dan kijken ze toch wel even goed of, of, dat het, of het überhaupt een telefoon was, hè? Dat je ook zo'n paspoort hebt in de vorm van een koekje. <laughs> <laughs> zo'n fondanttelefoon, ja. ja. Ja, zo met marsepijn. Ja, ja, ja. Ja. Ah, je had hier nog iets onder geplaatst, zag ik? Ja, ik zal het er weer even bij pakken, want dan gaat het altijd hard, hè, met die berichten. Mag ik appen, bellen en muziek luisteren, op de fiets? Uh, ja, dat, dat ging dus over die, uh, dat is de officiële regel van de Rijksoverheid. Uh, je mag dus inderdaad, zoals je net al zei, je mag niet alleen niet appen, maar je mag gewoon helemaal geen telefoon in je hand hebben. Je mag dus ook niet bellen, geen, uh, uh, geen muziek luisteren als je dat ding in je hand hebt. Dus wel in je binnenzak, uh, maar niet in je hand. Hmm. Maar als je stilstaat, mag het weer wel. Hmm. Uh, dus moet je dan net doen alsof je stilstond. Of snel stilgestaan als je politie aan ziet komen. Dat leidt toch tot hele ik, rare dateren. Ik, ik, ik, zat, ik zat stil op mijn fiets. Mijn fiets reed wel. Ik, ik, ik was gewoon stil. <laughs> <laughs> <laughs> ik heb autopilot aangezet. <laughs> <laughs> ja. Nou, dat is leuk, hè? Uh, dat is, ik geloof, anderhalf, twee jaar terug had Google. Had zo, volgens mij rond 1 april hadden ze, uh, ze zo'n filmpje online gezet van een zelfrijdende fiets. Ja, ja, ja. En als dat nog een keer op de markt komt, dan zou dat helemaal kunnen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik denk serieus dat als, als je dit eens dus weet, dat je stil moet staan en dat je het nog wel mag gebruiken... dat mensen dan ineens keihard op de rem gaan en denken... oh shit, ik zie politie op snel stilstaan. Dan zie je een hele groep stilstaande appende mensen met <laughs> de fiets aan Dan is de politie weer weg, op, allemaal weer bewegen. <laughs> Dat geeft heel zo een heel Dat zou een kunnen komen. Ja. <laughs> maar goed, uh, ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. En jij moet over een paar minuten de auto in. Ik... ik heb nog een laatste nieuwtje, Johan. Die oh, ja, is net binnengekomen. Ja, ja. Uh, binnenkort is de creditmunt van altilly.com te verhandelen op de stacks.com. Op dit moment als je, kun je... ...de eerste test-deposit maken. Dus okay, ja, verwacht het, binnen het, 24 uh, uur. Is dat jou, jouw nieuwe muntje ofzo? of zo? Nee, uh... maar dat is, wel die, die, dat is wel waar mijn nieuwe munt op gelist gaat worden als token. Oké, okay, oké. Okay. Ja, Ja. goed. Ja. Prima, stoppie. Ja. Ja. Ik wil nog wel een laatste dingetje kwijt waarom ik nu weg moet. Ik ga namelijk naar het seminar Goede Start met de Belastingdienst. Want ik ben een ja. eigen bedrijf aan het opzetten... En dan moet je dus, ja, dit, we hebben inmiddels al weer allemaal post gehad van de Belastingdienst. Met allemaal eh, inschattingen van ons inkomen dat we helemaal niet hebben. Dus we gaan even langs bij het seminar. Goede start met de Belastingdienst. En hopen we dat we dat allemaal een beetje glad kunnen strijken. Dat we onze maffiabazen weer tevreden kunnen stellen. Eh? Ja, vet. Nou ja, in ieder geval succes, Rick. En, uh, nou ja, goed, uh, dankjewel uh, voor het meedoen. Josje ook, uiteraard. En ik zelf. En, uh, ja, de luisteraars, uh, hartelijk dank voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral nog uh, heel erg vrije week toe. En hier is de eindzoen. Ja. Okay. hope